Dit van der Linden met het NOS Journaal. Duizenden gevangenen in Myanmar komen vrij, melden staatsmedia. De militaire legerleiding scheldt hun straffen kwijt ter gelegenheid van een nationale feestdag. De militaire leider wil de gevangenen tot fatsoenlijke burgers maken in een nieuwe democratische staat. Vorige week greep het leger de macht in Myanmar. Sindsdien wordt er in veel steden gedemonstreerd. De mensenrechtenraad van de VN houdt vandaag een ingelaste vergadering over de staatsgreep. Bijna de helft van de bedrijven heeft vorig jaar gebruik gemaakt van een steunmaatregel van de overheid. Het gaat volgens het CBS om 48 van de bedrijven met twee of meer mensen in dienst. De loonsteun of NOW-regeling werd door de meeste bedrijven aangevraagd. Het Italiaanse parlement is akkoord met de vorming van een zakenkabinet onder leiding van oud-bankier Mario Draghi. Het kabinet moet Italië door de coronacrisis leiden en hervormingen doorvoeren. Vorige maand verloor het kabinet van Conte de meerderheid toen oud-premier Renzi zijn ministers terugtrok. Bij een zware kettingbotsing in Texas zijn zeker vijf mensen omgekomen. Zo'n 100 voertuigen botsten in de ochtendspits op elkaar bij de stad Fort Worth. De snelweg was erg glad geworden door IJssel. Politie en BOA-bonden maken zich zorgen over drukte dit weekend in schaatsgebieden. In de Telegraaf zeggen ze dat ingrijpen op tal van plekken nodig zal zijn. Bij grote drukte kunnen locaties worden afgegrendeld. De voorzitter van de Nederlandse BOA-bond houdt daar rekening mee. Vorig jaar gebeurde dat ook, toen wegen naar stranden en natuurgebieden afgesloten moesten worden. Het weer nog. Het is een heldere nacht. De temperatuur zakt naar min 10 tot min 15 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt zo'n min 2 graden bij een zwakke oostenwind. Ook in het weekend is het vrij zonnig en zeer koud. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. Ik ben er niet Toch ook la Onre bien sur tes graines, Sur les murs de poteau, Sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Jorel est barré.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 het komt wel weer nog geen kleur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 ZAM We're standing blind for the answer to the question, what makes this Oh, Don't let them change us.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 I'm gonna go straight to the next level. I'm gonna go straight to the next level. Time I never think I was gonna to see again. See, you haven't changed. It's good to see you anyway.